8 uur, na net wel met het NOS-journaal. De Vlaamse nationalisten van Bart de Wever hebben volgens de eerste resultaten fors gewonnen bij de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen in België. Het succes van de NVA lijkt ten koste te gaan van het Vlaams Belang, dat slecht scoort. Wat we vandaag hebben gedaan, is een keerpunt in de geschiedenis, reageerde De Wever. In Antwerpen haalde de NVA van De Wever bijna 38 procent na het tellen van 10 procent van de stemmen. Vlaams Belang dreigt daar de vijfde partij te worden. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een man opgepakt die in Nederland is veroordeeld voor vrouwenhandel, dat melden Bulgaarse media. De Bulgaar werd in februari bij verstek veroordeeld tot ruim zes jaar gevangenisstraf. De man was de hoofdverdachte in de Sierra-zaak. De rechtbank in Alkmaar achtte hem en vier anderen schuldig aan uitbuiting van elf Bulgaarse vrouwen. Ze lokten de slachtoffers tussen 2000 en 2007 naar Nederland... en dwongen hen met geweld om in de prostitutie te werken. Volgens de Bulgaarse media wordt de arrestant nu uitgeleverd aan Nederland. Een vrouw van 39 uit Bladel, die meedeed aan de halve marathon van Eindhoven, is overleden. Ze werd zo'n vijf kilometer voor de finish onwel. Een medeloper heeft haar gereanimeerd tot de hulpdiensten kwamen. Die waren er binnen drie minuten, al dus de organisatie, maar de vrouw overleed in de ambulance. De organisatie van de marathon Eindhoven zegt verschrikkelijk te zijn geschrokken. De openbare basisschool De Akker in het Drentse dorp Sleen... is op zijn minst de komende twee weken dicht omdat er asbest is gevonden. De herfstvakantie begint daardoor een week eerder. Vrijdag werden bij een reguliere controle asbestplaten aangetroffen... achter de verwarmingsradiatoren. Onderzocht wordt of zich asbestdeeltjes hebben verspreid. Het is nog onduidelijk wanneer de school weer open kan. De school regelt opvang voor ouders die zo gauw niets kunnen regelen. En na de herfstvakantie komt er indien nodig vervangende schoolruimte. Het weer, vanavond hier en daar nog wat buien, vannacht ook af en toe regen. Morgen overdag, middags en s avonds, vooral in het noorden en westen, weer buien. En het wordt morgen een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WPRO, NTR. Labirint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Op de MRI was te zien dat zijn hersenen dusdanig slecht ontwikkeld waren dat hij daar ook een verstandelijke handicap aan over zou houden. Alleen wat hij precies had, ja, daar wist niemand. Het is de angst van elke aanstaande ouder. Een kind met een verstandelijke handicap. Geneticus Joris Veldman kan met een simpele test... althans een relatief simpele test... aan degene zien waar de verstandelijke handicap ineens vandaan komt. Een test die veel gaat veranderen. Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over het vrouwenhart... en dan niet over hoe je het vrouwenhart moet veroveren of breken... maar over hoe het te behandelen. Want meer vrouwen dan mannen overlijden aan hart- en vaatziekten. En toch is de cardiologie nog steeds een mannenbolwerk... met alle gevolgen van dien. Vrouwencardioloog Angela Maas wil daar verandering in brengen... en zij is te gast. Heel veel andere dingen hebben we nog vanavond, allemaal wetenschap. Dus laten we eerst maar eens duidelijk krijgen wat wetenschap eigenlijk is. Hoe staat het in de dikke wetenschap? Wat staat erachter? Dingen ontdekken. Ja, toch? <laughs> Uitzoeken wat het is, eh, ontdekken en wat je ermee kan doen. En wetenschap is een met onderzoek. Dan nou, zet je me wel een beetje voor het blok. Ik ben net afgestudeerd, maar niet de wetenschap. Als je het weet, dan weet je ook niets. En als je niets weet, dan ben je er. Kijk, als je alles weet, weet je ook niets. Wetenschap probeert alles te weten. Nou, dan zijn ze aan het eind. Niets, want niemand weet het. Wie het weet, mag het zeggen. Niemand. Nou, dat is een goeie, hè? Nou ja, en als de wetenschapper dan niet uitkomt... dan is er altijd nog de literatuur. We gaan het hebben over Hugo Claus, schrijver, dichter, dramaticus. Laten we eerst luisteren naar de meester zelf. Toen was het eind van de vakantie in zicht. Nog één week. Pierre volgde Tony terwijl zij het ontbijt klaarmaakte... hout hakte voor het vuur... Waarbij zij vaak het bijltje tegen de stenen vloer sloeg en vonken spatte. Terwijl zij pingpong speelde met ontbloot bovenlijf. Om haar partner in de war te brengen, zei ze. Terwijl ze sliep op het terras of in bed op een meter afstand lag te roken. Een fragment uit het jaar van de kreeft, gelezen door Hugo Klaus zelf. Hersenonderzoeker Marjolein van Velsen wilde weten... wanneer de ziekte Alzheimer eigenlijk de kop opstak bij Klaus. Want het is nogal moeilijk samen vast te stellen... als iemand lang is overleden en je niet naar de hersenen mag kijken. We gaan het hebben over dit bijzondere onderzoek. En ook hier aan tafel zit Thomas Blondot. Hij is Vlaming, schrijver en bewonderaar van Hugo Klaus. Hartelijk welkom uh, allebei. Thomas, om met jou te beginnen. Klaus uh, die heeft een einde aan zijn leven gemaakt op een, op een zeker ogenblik. In 2008 was dat. Toen had hij al een tijdje Alzheimer. Weet zijn biografen eigenlijk wanneer dat begonnen is? Um, het precieze begin, ik weet niet. Ik, er was ook wel een moment van zwakte in 2003... toen hij een gedicht aan het voorlezen was en daar maar niet uitkwam. Hij bleef het maar herhalen. En eerst dacht de zaal van, oh wat leuk, hij doet wat geks. En die begon te lachen. Hij is toen in verdwazing van het podium afgewandeld... en aan de bar nog heel lang staan praten... in verschillende talen ook nog bovendien. En toen uh, uh, afgevoerd eigenlijk. Maar dat was toen een ontsteking, een longontsteking geloof ik... met een hoge koorts. En toen merkte hij al dat hij, naarmate hij steeds... dat hij minder vaak in het openbaarheid verscheen... en dat er wel wat verwarring was in de manier waarop hij praatte. Dat hij niet meer die enorme gevatte Oscar Wilde-achtige uh, brieën had... die hij altijd in interviews had bijvoorbeeld... Marjolein van Velsen, u bent hersenonderzoeker. Het ging u niet zozeer om Hugo Klaus, het gaat u om een heel andere vraag. Ja. Uh, namelijk vast te stellen wanneer begint zo'n zo Alzheimer eigenlijk? Ja, ja, ja. daar hebben uh, we naar gekeken bij Hugo Klaus. Dit soort onderzoek is in, uh, uh, in Engeland uh, gepioneerd door Peter Gerard. En die heeft gekeken als neuroloog en taalkundige naar het werk van Iris Murdoch. En toen ik hem tegenkwam, zei ik, nou maar wij hebben in Nederland ook een schrijver die ook aan Alzheimer's overleden, net als Iris Murdoch, Gerard Reven. We hebben toen gekeken naar het werk van Gerard Reven en op dat moment in 2008 ben ik ook eventjes gaan kijken naar Hugo Claus. Dat was zo verschrikkelijk interessant dat ik dacht, oh als ik daar ooit tijd voor heb, gaan we daarmee verder. En Dat is nu zover, we hebben nu twaalf uh, boeken van Hugo Claus bekeken. En we zien daarin dat hij uh, gaandeweg in de loop van de 50 jaar dat hij geschreven heeft, of dat hij boeken geschreven heeft, uh, een stijgende lijn in zijn uh, woordenschat heeft. Dus zijn lexicale diversiteit, zoals dat heet, gaat in een stijgende lijn omhoog vanaf zijn eerste boek met Siers... tot aan uh, zijn boek Bella Donna, dat hij in 1994 geschreven heeft. En daarna gaat het stijl omlaag. Hij heeft dan een veel kleinere. ...woordenschat die hij actief gebruikt. Dus jullie, jullie, hoe gaat dat in zijn werk? Jullie kopen alle boeken van een schrijver... ...en dan uh, halen jullie die door de scanner... ...en dan laat je de computer woorden tellen en dan... Nee, zo zijn we wel begonnen. Echt uh, inderdaad letterlijk met scheuren en scannen. Maar toen bleek dat er zowel uit het werk van Gerard Reven... Als, uh, ...als bij Hugo Claus nu uh, echt wat uitkwam. Hebben we gevraagd aan de uitgevers... ...of wij de uh, pdf-bestanden konden krijgen. Die hebben we geconfronteerd... Daar kun je dan veel makkelijker mee aan de slag natuurlijk dan uh, wanneer je lijfelijk staat te scheuren. Lexicale diversiteit, het aantal woorden dat iemand gebruikt, hebben we het dan ja. eigenlijk over. Ja. Is dat een mogelijk symptoom van Alzheimer? Het kan een symptoom van Alzheimer zijn. En als je weet dat iemand behandeld is voor ziekte van Alzheimer, dan, dan mag je aannemen dat als die lexicale diversiteit achteruit gaat, dat dat een symptoom is. Het is bekend dat taal vaak een vroeg slachtoffer is in een voorfase van dementie. Mensen beginnen woordvindingsproblemen te krijgen. Uh, hoe heet dat ook weer, ze komen er niet op. Uh, ze, kunnen, ze krijgen een beperktere vocabulaire in hun gewone gesprekken. En dat test je normaal gesproken bij mensen die op een geheugkliniek komen... met allerlei testjes. Maar het is natuurlijk fantastisch als je een schrijver hebt... die zo'n enorm corpus heeft om Want daarmee aan de slag te gaan. Kun je iemand onderzoeken die nog lang niet bij de dokter is geweest... Die, die nog helemaal niets mankeert... en kun je door een heel leven lang iemand volgen eigenlijk? Ja, op die manier kun je iemand volgen, 50 jaar lang. Thomas, um, jij bent een kenner van, van het werk van Klaus zijn late werk. Ik doe mijn best. Leidt dat, ja. leidt dat late werk ook... Uh, onder een gebrek aan lexicale diversiteit. Ik vraag me dat af als ik de onderzoekster hoor uh, hoe dat werkt. Want dit was echt iemand die de meest uh, uiteenlopende stijlen had. Het ging namelijk ook van heel erg barok en beeldrijk... naar enorm plat en zelfs baldadige uh, kalenderversies. Hij heeft ook een dichtbundel almanak. En dat zijn gewoon vier regels met woord... Uh, rijnparen als uh, tedere spier in de vochtige kier. En uh, kunt u zelf inbeelden wat hij daarmee bedoelt. En ook in zijn latere romans... Um, het zou dat is wel grappig iets zegt, want na Belladonna had je toen de geruchten een onvoltooid verleden. En dan gaat hij heel erg teruggrijpen naar het parlando, wat hij heel goed kan, spreektal. Hij heeft een enorm goed oor. Ook, eh, ik bedoel, de helft van de verlies van België is gewoon dialogen op een gegeven moment. Um, ik ben dan nou wel benieuwd naar hoe je vermijdt dat, uh, ja, dat iemand in een ander stijlregister terechtkomt en dat je dat, je dat dan ziet als een teken bijvoorbeeld van Alzheimer. Nee, we, we kijken absoluut niet naar stijlregisters. We kijken alleen naar de losse woorden. We zetten mm. de woorden als het ware op een rij en we tellen ze. We kijken niet naar wat voor zinnen heeft u gemaakt... hoe beeld het is in taalgebruik. Hoe... Mm. Maar misschien kan dat kleinere woordenschat wel degelijk passen... bij, bij een nieuwe stijl of een literaire opvatting. Uh, ja. Dat zou kunnen, maar als je bij drie verschillende schrijvers... ziet, zoals bij Iris Murdoch en bij uh, Gerard Reven en bij... Hugo Claus, die alle drie behandeld zijn voor Alzheimer... en die alle drie heel erg hun best deden... om zo mooi mogelijk te schrijven natuurlijk. Als bij alle drie op het einde van hun leven... die lexicale diversiteit zo omlaag gaat... dan kun je daaruit niet concluderen dat het dus Alzheimer was. Maar het is natuurlijk wel een hele goede aanwijzing... dat het het wel eens hm. zou kunnen zijn. Wat, wat hopen jullie met dit onderzoek te bereiken? Want stel je... je ontwikkeld een test uh, voor schrijvers voor Alzheimer... dan heb je daarmee nog niet de medische wetenschap vooruit geholpen. Nee, op zich uh, heb je daar natuurlijk heel weinig... want er zijn heel, heel weinig schrijvers... en als je dat postuum gaat onderzoeken... dan ja. heeft dat niet zo heel erg veel nut. Maar wat we wel hopen is dat we op die manier... toch weer ietsjes verder de hersenen in kaart kunnen brengen... en zeggen, deze functie valt in die fase weg... Um, hoe ga je daarmee eventueel diagnostische middelen ontwikkelen? Of uh, kijken wat er aan de hand is. Uh, misschien dat je eerder aan de bel kan gaan trekken. Als je zegt, nou, uh, opa begint nu wel heel uh, veel woorden te vergeten. Dit is kortom een kans om iemand een leven lang uh, te volgen. Er is ook ander onderzoek waarbij ze juist uh, vroegere schriften van nonnen hebben vergeleken. En daaruit bleek dat uh, nonnen die een levendiger taalgebruik hadden, later Minder kans had op, had op Alzheimer. Hoe werkt dat? Uh, ja, dat is het, uh, het idea density onderzoek dat uh, in die study verricht is. Um, ik denk dat dat toch ook uiteindelijk gaat om lexicale diversiteit. Want als je kijkt naar de zinnen die die uh, onderzoekers bekeken hebben, dan zie je dat hele uh, bloemrijke lange uh, zinnen hoger scoorden op de idea density. En dat die dus uiteindelijk waarschijnlijk toch duiden op een hogere lexicale diversiteit. En dat die mensen dus in een latere fase dementie zullen ontwikkelen... dan mensen die een wat kleinere woordenschat hebben. Dementie, als je, ik denk, als dat voorbestemd is, dan ontkom je daar niet aan. Maar je kan dat moment misschien uitstellen door, door bijvoorbeeld... Uh, uh, Actief te, blijven, actief te blijven, sociaal leven te blijven ja. houden en te blijven werken. Veel lezen, veel praten. In dat geval had uh, Klaus misschien wel veel, eigenlijk veel eerder al dement kunnen worden. Want het, het was natuurlijk, Thomas, een, een zeer actief en sociaal iemand. Ja, nee, het was een... Maar oh, ironie, dat hij met nonnen wordt uh, genoemd. Mm. En één ding. Dus als er één schrijver was die een enorme hekel had aan de nonnen, waardoor hij is opgevoed, is hij er wel. Dus uh, de geschiedenis is uh, grappig. Ik zit, ik zit vol, uit, vol, uh, vol. Bent u zelf eigenlijk van het, van het werk van Klaus gaan houden? Want dit was natuurlijk gewoon woorden tellen en het in de computer uh, jassen. Maar bent u echt zijn werk ook gaan waarderen? We hadden het er net al eventjes uh, over voor de uitzending. Dat ik, ik heb geprobeerd om zo weinig mogelijk naar het werk zelf te kijken... om er helemaal onvoorbeoordeeld tegenover te staan. Maar al doende lees je natuurlijk hier en daar wel fragmenten... en denk ik, ja, als ik klaar ben met dit onderzoek... ga ik zeker heel veel Klaus lezen... Want bijvoorbeeld De Verwondering vond ik, lijkt mij een prachtig boek. Ja, zeker. Ik ben erop afgestudeerd. En dat uh, heb ik ook gedaan omdat ik denk dat dat de moment is in je leven om uh, heel diep in te gaan op zo'n boek. Maar het is een uh, fascinerend, extreem complex boek. Ja, maar... Tom, Thomas, jij bent zelf een Vlaming ja. en, en schrijver. Um, enorm bewonderaar van Klaus. Volgens mij zou jij het liefst ook Hugo Klaus willen zijn, klopt dat? Nou kijk, je moet ook altijd vadermoord invoeren. Hè. Ik herinner mij dat zo rond uh, de eeuwwisseling had ik het ook echt wel gehad. Met al die uh, barokken en altijd maar weer het oprakelen van oude Vlaamse identiteitscrisissen. Maar ik denk, uh, je, je moet een, een verhouding zoeken denk ik als Vlaamse schrijver met zo iemand. En dat kan in haat zijn en dat kan in, in bewondering zijn. Kijk, ik, ik ben ook, je kunt kun niet idolaat zijn, iemand die zoveel heeft geschreven. Ik bedoel, 73 dichtbundels, 16 romans. En, uh, je geeft er wel eens eentje doorheen. Ja, absoluut. En dat is ook een andere tijd. Hij was ook, hoewel die stond best wel goed verkocht. Was er was ook geldnood in. hij leefde op de grote voet. En dan moest er maar weer een stuk. En dat werd toen weer een toneelstuk en noem maar op. En uh, eigenlijk, nu uh, verzag je als schrijver je, je talent met, uh, met columnschrijven. Maar in die tijd was dat nog niet zo. Maar uh, willen zij, nee, God. Nee, want uh, ik denk dat hij ook heel diep ongelukkig was heel vaak. En in het laatste, er is een soort van selectie uit zijn laden gehaald: Het heet De Wolken, een brieven en dagboekaantekeningen. En, en ja, dat is toch ook een af en toe bijzonder ongelukkige man. En zag zijn kinderen bijna nooit. En uh, werd ook voorgedreven door angsten nog steeds uit zijn kindertijd. Dus wat dat betreft... Zou je niet willen leren? Heb je hem ja. ooit ontmoet eigenlijk? Ik heb hem een paar keer weten voorlezen. Ik heb hem één keer aangesproken. Waar ik, uh, ik was, dit was echt goh, 15 jaar geleden of zo. En toen had hij na zijn lezing, zei ik uh, proficiat. En toen zei hij, dank u. En dat was onze woordenwisseling. Ik was nog iets te jong eigenlijk om zijn glorietijd te uh, op gelijke voet met hem te kunnen communiceren. Wat mij wel opviel de eerste keer dat ik hem zag... dacht ik echt dat hij twee meter groot was en een meter breed. En toen ik een keer naast hem stond, hem dus aansprak... zag ik dat hij kleiner was dan ik. Dus dan zie je maar... Dat het zegt iets over je het eigen geheugen. Marjolein van Velsen, wie wordt de volgende schrijver? Want ik, ik zat helemaal te denken... welke grote bekende schrijvers zijn er nog meer de worden. geworden? Maar... Momenteel zijn we bezig met kijken naar gezonde schrijvers... omdat we wilden weten of, of die achteruitgang die we zien... bij de schrijvers die tot nu toe... Onderzocht zijn Murdoch en Reven en um, Hugo Klaus. Uh, of dat inderdaad met die dementie te maken heeft. Dus momenteel kijken we naar uh, Harry Mulisch bijvoorbeeld. En daar zien we dat zijn lexicale diversiteit tot in zijn 74ste jaar gewoon glashard. Door blijft groeien. Dat is ook de bedoeling, dat iemands vocabulaire doorgroeit. Kortom, als vergelijking. Ja. Dank. Hersenonderzoeker Marjolein van Velsen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen en Thomas Blondo, Vlaams schrijver en Klaus Kenner. U luistert naar Labyrinth op Radio 1 en we gaan verder met onze hitparade. Ik heb het! Eureka! Ja, de hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Het werkt als volgt. Een nieuw onderwerp moet erin. Dat mag een van onze gasten bepalen. Maar dan moet hij er wel weer iets uit knallen. Angela Maas, hartelijk welkom. U bent uh, vrouwencardioloog. We gaan later in deze uitzending uh, praten over het vrouwenhart. Maar eerst gaan we eventjes door de hitlijst heen. Uh, vorige week sneuvelde al onderzoek naar kunstlicht... en het effect daarvan op de flora en fauna. In Nederland, natuurkundige Thomas Rukman wilde er wel iets voor terugzien. De door de mens geproduceerde broeikasgassen... komen niet allemaal in de atmosfeer terecht, gelukkig maar... want de oceanen en de planten nemen nog altijd een enorm deel van het CO2 op. Het natuurlijk systeem blijkt nog altijd flexibel. Nummer twee, de nieuwe evolutiesprong van de mens. De mens evolueert nog steeds, maar niet in één keer. Maar omdat wij zo enorm in aantal toenemen, gaat dat geleidelijk... en hebben we zoveel kleine mutaties dat we aan de vooravond staan... van een grote evolutionaire sprong ontdekte genetici. Het junk-DNA, die hebben we ook nog altijd. Het junk-DNA werd lang als rommel gezien, 98% van ons DNA. Maar het junk-DNA blijkt wel degelijk een belangrijke functie te hebben... want er zitten aan- en uitschakelaars in en dimmers van onze genen. En dan de voorspelling van de menopauze. Dat is te doen door te meten hoeveel anti-mullershormonen... door het vrouwenlichaam raast. En nog onze favoriet natuurlijk. Ik denk dat we het hebben. You agree? Ja. Yeah. Het Higgs deeltje nou, Dat behoeft verder niet zoveel toelichting. Afgelopen zomer ontdekt eh, door onderzoekers van het CERN in Genève. Mevrouw Maas, er mag er allereerst eentje uit... en daarna mag er eentje in. Of wilt u het andersom doen? Dat mag ook, hoor. Um, nou, misschien even eruit. Uh, ik, ik zou het uh, anti hormoon... Uh, en het tijdstip van de menopauze... dat zou ik nog even eruit doen... omdat de resultaten daarvan nog niet eenduidig zijn... Ik moet eerlijk zeggen dat ik over een aantal andere onderwerpen niet zo heel veel deskundigheid heb. Maar dit is uh, in ieder geval één ding waarvan ik zou zeggen dat daar is nog geen eenduidig antwoord op. Dus ik zou dat nog maar even eruit gooien. Te vroeger juicht eigenlijk. Het is toch helemaal niet zo ver? Nee, dat denk ik. Nou ja, eruit dan. Dan wachten we nog even. Dan ben ik zo benieuwd wat u uh, ervoor terug wil hebben. Um, wat ik aardig vind is eh, dat ik vorige week eh, het bericht las dat de criteria voor autisme tussen jongens en meisjes, dat die verschillend moeten zijn. En eh, dat geldt natuurlijk ook al in mijn tak van sport, eh, de klachten bij, bij mannelijke en vrouwelijke hartpatiënten. Maar um, het is nu nog steeds zo dat er uh, zeven keer zoveel uh, autisme bij uh, jongens wordt gediagnoseerd dan bij meisjes. En het zou best kunnen zijn als we de criteria wat meer uh, op de verschillende geslachten gaan toespitsen. Dat we dan uh, misschien wel vaker de diagnose autisme bij meisjes kunnen stellen. En ook wel uh, misschien eerder voordat uh, er allerlei andere diagnoses zoals borderline en dergelijke gesteld worden... die helemaal niet van toepassing zijn op dat soort meisjes. Dus ik vond het op, op zich interessant. He? Je ziet het wel meer, differentiatie, mannen, vrouwen, brein. Dus uh, ja, ik vond het, het een interessant... Ook. Dicht bij uw eigen onderzoek, waar we straks uitgebreid over gaan spreken. Namelijk het verschil tussen het mannen- en het uh, vrouwenhart. Dat is ook uh, belangwekkend. Dat is dus, uh, zometeen, maar we gaan het eerst hebben over uh, kunst als medicijn. Want uh, dat is altijd een vraag die terugkomt. Genees je sneller wanneer je een kunstwerk boven het bed hebt hangen? Of ben je minder depressief als je thuis van een kunstwerk kunt genieten? Kortom, is kunst gezondmakend. Nou, om die vraag eens goed te beantwoorden... proberen kunstenaars en wetenschappers van het project beter... dat is wetenschappelijk te onderzoeken. En aan de telefoon initiatiefnemer en kunstenaar Martijn Engelbrecht. Goedenavond. avond. Goede uh, avond. Ja, wat is jullie initiatief? Wat zijn jullie van plan? Uh, ja, we zijn een hele brede onderzoeksexpositie... aan het uh, uh, ontwikkelen aan het maken... in een ziekenhuis in het MCH in uh, Den Haag waar we gaan onderzoeken of kunst goed is voor de gezondheid. En dat doen we door de, uh, de effecten van kunst... op de mensen te vergelijken met uh, placebo's voor kunst. Placebo's voor kunst, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een, een placebo voor kunst is iets dat zich voordoet als kunst, maar het niet is. Waar moet ik dan aan gaan? denken dat je gewoon een paar willekeurige strepen op een, op een doek zet... en dan, dan zegt dat het kunst is, maar dat is het eigenlijk helemaal niet? Dat zou een uh, goed placebo kunnen zijn. Maar wat wij hebben gedaan, is we hebben een oproep gedaan naar kunstenaars. Van, hebben jullie het idee dat je werk goed is voor de gezondheid? En vervolgens de, er kwamen er heel veel mensen die dat, dat, dat idee hadden. En vroegen ze, waarom denk je dan dat het goed is voor de gezondheid? Kun je dat specifieke element benoemen? En op het moment dat het benoemd kan worden... dan kan je het natuurlijk in iets wat erop lijkt... dat specifieke element uh, in laten ontbreken. Juist. Eigenlijk en zo, maar dan... met de medicijnen gaat... Ja, maar uh, hoe kom je aan die kunst? Hebben jullie gewoon twee onderzoeksgroepen? De een krijgt de echte kunst en de ander placebo kunst. En hoe komen jullie aan die uh, proefpersonen? Uh, nou, we zijn nu net begonnen met het thuisonderzoek... waar mensen zichzelf zich voor kunnen opgeven door via de website een, een, een werk te bestellen. En dan krijgen ze een kunstwerk of een placebo. En dan ja, gaan, gaan ze bijhouden hoe het met hun gezondheid gaat... En we zijn ook, uh, dat gaat 9 november van start, met uh, onderzoeken bezig waar patiënten in het ziekenhuis uh, nou, dat, uh, met een kunstwerk worden, uh, in de behandelkamer worden behandeld, of met een placebo voor een kunstwerk of uh, zonder werk. Lieke Timmermans heb ik aan de telefoon. Zij is koper van een van die pakketten. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel heeft u ervoor betaald? 250 euro. En denkt u dat het een kunstwerk is, of heeft u het vermoeden dat het placebo is? Uh, ik denk dat het een um, echte is. Waarom omschrijf het dus? Nou, ik weet nog niet wat het wordt, maar ik, heb, uh, ik moet even zeggen: ik, heb, uh, ik doe het cadeau aan mijn vader, die is ziek. En uh, hij heeft gekozen en hij heeft voor uh, het uh, kunstwerk van Melanie Bonajo gekozen. En ik denk dat het een echte is. Want u maar... vindt het gewoon mooi. Want, want uh, meneer Engelbrecht, dat kan natuurlijk ook ja. nog. Dat mensen uh, de placebo zo mooi vinden dat ze er wel degelijk beter van worden. Ja, dus dat gaan we ook onderzoeken. Het zou heel goed kunnen zijn dat het placebo effect bij kunst groter is... als de werking van kunst zelf. Uh, of dat datgene wat de kunstenaar als kunst aanmerkt... door de mensen niet als kunst wordt gezien, maar toch effect heeft. Dus, uh, het wordt een onderzoek wat uh, ja, gaat onderzoeken... wat. Is uh, ja, hoe kan kunst gezond nee, nee. <laughs> Wat ja. op, op onderzoek gaat naar gezondheid, kunst en de meet, het meten van die twee. Ja, en wat is kunst eigenlijk? Zou het niet beter zijn, ik wil me nergens mee bemoeien, uh, om gewoon te onderzoeken? De ene groep krijgt wel kunst en de ander krijgt gewoon geen kunst. Dan ben je daar ook vanaf. Nou, we doen ook met controlegroepen zonder kunst. Ja, Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, meer over dit uh, project. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en uh, beterschap indien nodig. Uh, meer over dit project via www.thuisonderzoek.nl of via onze eigen website labirint.nl. Martijn Engelbrecht, dank u wel en ook veel plezier met het uh, kunstpakket, Lieke Timmermans. Ik hoop dat u geen placebo krijgt. U luistert naar Labyrint op Radio 1. En zometeen gaan we het oerwoud van Borneo in, maar we gaan het eerst even hebben over het. vrouwenhart. Dit ging, geloof ik, mis, hè, Angela Maas? Dus als je dit hoort, dan, dan ben je Kastje bijden. Uh, ja, dit suggereert een, uh, een, uh, een uh, hart wat ermee ophoudt dat het signaal uh, verdwijnt. Uh, ja, de, daarin zijn natuurlijk niet zo heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik weet niet of je daar nu speciaal op doelt. Maar het hart is natuurlijk iets wat uh, continu moet blijven pompen. Uh, hè, de hartspiercellen hebben ook de... de intrinsieke eigenschap om, om samen te trekken. Dus zolang uh, het hart pompt en ook prikkels krijgt, uh, elektrische prikkels, uh, uh, om dat te doen, uh, ja, leven we eigenlijk. Hè? Dit is nog gewoon hetzelfde bij, bij mannen als bij vrouwen. Nu komt het. Vrouwen sterven vaker dan mannen aan hart- en vaatziekten. De symptomen zijn anders bij vrouwen dan bij mannen. En desalniettemin blijft de cardiologie een mannenwereld. Wat zijn daar de gevolgen van? Nou, We moeten niet denk ik alles door elkaar halen. Wat heel belangrijk is, eh, dat de cardiologie in de 60 en 70 jaren ontwikkeld is. Met name vanuit de perceptie van de man als patiënt. En daar, zijn eigenlijk ook, eh, ja, daar is het vak eigenlijk een beetje uit ontwikkeld. Eh, de klachten zoals mannen die hebben zijn ook eh, aan mannenonderzoeken ontleend en opgeschreven. En het was zelfs zo nog midden in de 70e jaren... dat aan vrouwen eh, cursussen werden gegeven om beter voor hun man te zorgen... als hun man een infarct had gehad. Dus halverwege de 70e jaren was het nog niet eens in beeld... dat vrouwen een infarct konden krijgen. Het werd gezien als een mannenziekte. Het werd gezien als een mannenziekte en dat is eigenlijk nog best lang zo gebleven. En het is eigenlijk pas sinds begin van de 90e jaren... Dat uh, er heel veel en ook een groeiend aantal publicaties gekomen zijn. dat uh, vrouwen uh, worden onderbehandeld. Maar ook dat, ook door de groei van de technische ontwikkelingen binnen de cardiologie. dat steeds duidelijker geworden is dat. Uh, bijvoorbeeld de ziekte van aderverkalking. zich uh, anders bij mannen en vrouwen ontwikkelt. Dus uh, ja, eigenlijk de afgelopen twintig jaar zijn ja, door nieuwe inzichten in het vakgebied ook de verschillen tussen mannen en vrouwen steeds duidelijker geworden. Um. Laten we eens beginnen bij de diagnose. Want op een gegeven moment krijgt iemand hartklachten. Dan, dan gaat hij naar een, een dokter toe, of dat nou een man of een vrouw is. Waarin zitten we het verschil tussen mannen en vrouwen? B waarom moet een dokter er alert op zijn dat het bij vrouwen allemaal net iets anders werkt? Nou, het hangt natuurlijk heel erg af ook van de levensfase waarin een patiënt met klachten komt. Uh, als we het bijvoorbeeld hebben over de jongere leeftijd, vrouwen die nog uh, in de vruchtbare levensfase zijn, vrouwen onder de vijftig, dan is in die levensfase de kans op een hartinfarct zeker vier keer groter bij mannen dan bij vrouwen. Uh, vrouwen worden in zekere zin tot aan de overgang beschermd... tegen het krijgen van hartinfarcten. De oestrogenen die jonge vrouwen hebben, geven een vaatverwijding... hebben een remmend effect op het proces van aderverkalking En eigenlijk pas boven de 50 jaar uh, krijgen vrouwen meer risicofactoren... en gaan ze ook uiteindelijk, als ze ouder worden... meer risicofactoren krijgen dan mannen. En met name pas na de overgang uh, gaan vrouwen als het ware... Uh, mannen een beetje inhalen, ook qua risicofactoren. Maar pas eigenlijk boven de 70 jaar... zijn er meer vrouwen dan mannen die een hartinfarct krijgen. Dus je moet niet alleen kijken naar uh, vrouw versus man... maar ook heel goed naar de levensfase waarin die man of vrouw zich bevindt. Dus een jonge man heeft meer kans op een hartinfarct dan een jonge vrouw... maar ja. een oudere vrouw heeft meer kans op een hartinfarct dan een oudere man... In zekere zin is dat zo, ja. Dus, dus het, draait, het risico draait eigenlijk om. En de cardiologie is sterk gericht op het vinden van vernauwingen. He, onze gouden standaard voor het aantonen van vernauwingen... is een hartkatheterisatie waarbij een film gemaakt wordt... en waarbij je kan zien of er ergens een vernauwing is. En we weten met name dat bij vrouwen op middelbare leeftijd... eigenlijk tot de leeftijd van 65, zelfs wel 70 jaar... de mate van vernauwingen aan de kranslagader minder is dan bij mannen. Dus dat betekent ook dat de gevoeligheid voor allerlei diagnostische tests uh, bij vrouwen minder zijn. Omdat die erg gefocust zijn op het aantonen van die vernauwingen. Dus de andere pijntjes, uh, uh, andere klachten, uh, waardoor de arts misschien de juiste diagnose wel eens kan missen. Vrouwen hebben uh, over een lange uh, periode, met name op beeldbare leeftijd, hebben ze eerder een soort uh, dysfunctie van de bloedvaten dan dat ze al vernauwingen hebben. Die vernauwingen krijgen ze pas op oudere leeftijd. Wat niet wil zeggen dat je op jonge leeftijd geen infarct kan krijgen. Want bijvoorbeeld onder de leeftijd van 50 jaar als vrouwen wel een infarct krijgen, het kan gebeuren, dan zijn het voor meer dan 90 procent vrouwen die roken. En juist dat roken is met name op jongere leeftijd bij vrouwen veel schadelijker dan bij jonge mannen. Dus ook daarin, in de, de risicofactoren, zijn er duidelijke accentverschillen... tussen de jongere en oudere levensfase en tussen mannen en vrouwen. En met de jaren zijn de vrouwen zich ook meer uh, op, in dat opzicht als kerels gaan gedragen. Meer precies, drinken, meer precies, roken. Precies, want je ziet nu eigenlijk, en dat, dat is ook, uh, recent onderzoek heeft dat ook laten zien... dat het risico bij vrouwen op een hartinfarct, wat vooral dus van oudsher boven de 70 jaar was... dat dat wat naar beneden aan het schuiven is. En dat heeft heel sterk te maken met het feit dat vrouwen dus ongezonder zijn gaan leven... dat ze ook meer zijn gaan roken en dat ze ook steeds dikker worden. En dat vertaalt zich natuurlijk ook meer diabetes, dat soort zaken. Dus het risico bij vrouwen is ook op middelbare leeftijd geleidelijk aan groter aan het worden. Nu bent u al een tijdje bezig als vrouwencardioloog... Hoe werd het in het begin ontvangen... toen u aandacht ging vragen voor de verschillen tussen man en vrouw? Werd u meteen serieus genomen door uw mannelijke collega's? Nou, nee. Uh, het is natuurlijk heel lang... Uh, ja, je bent heel lang roepende in de woestijn. Kijk, kijk het, het, het is toch een beetje zo binnen mijn vakgebied... en dat begrijp ik ook wel dat de focus heel lang geweest is op de technologische ontwikkelingen. En ik denk ook dat we die ontwikkelingen hard nodig gehad hebben... ook om, om überhaupt het proces van aderverkalking en het vakgebied... beter te kunnen begrijpen en ook inzichtelijk te maken. Maar we zijn daarmee hè, met... Puur alleen technische ontwikkelingen. Zijn we een beetje de verschillen tussen mannen en vrouwen. uit het oog verloren. Terwijl die juist zoveel zichtbaar geworden zijn. En ja, het is misschien een beetje inherent aan het vak. dat dat. Uh, dotteren, uh, het dotteren van vernauwingen. het, het, het, het, het uh, met een dotter. Uh, maar ook met een katheterisatie inzetten van hartkleppen. pacemaker technologie. dat is natuurlijk een veel sexier uh, onderwerp dan het praten over klachten bij vrouwen... en het klachten bij mannen en de invloed van de overgang uh, en dat soort zaken. Dat maar heeft het... natuurlijk een, een veel ja, minder mooi imago, zeg maar. Toch klinkt het als een heel uh, belangrijk onderwerp. Zeker als vrouwen er vaker aan sterven... en niet altijd de juiste behandeling of diagnose krijgen. Heeft dat... Um... Inmiddels al gevolgen, want u, u bent al een tijdje bezig. U bent nu hoogleraar cardiologie voor vrouwen. Wat is bijvoorbeeld uw eerste agendapunt? De, de studieboeken of, of onderwijs aan de artsen? Nou, daar ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Ik heb ook vorig jaar een boek geschreven, met name ook voor de eerste lijn. Een soort uh, handboek uh, vrouwencardiologie. Um, dus, dus nascholingen zijn we inderdaad druk mee bezig. De, de, in ieder geval in het Nijmeegs curriculum... is al langer een blok uh, seksenspecifieke geneeskunde... en nu ook een blok uh, vrouwspecifieke kariologie. Maar wat natuurlijk belangrijk is... en dat zie je ook wel gebeuren... dat ook het draagvlak voor deze uh, specialisatie uh, in de cardiologie, dat wordt gewoon breder. Want het moet ook niet meer... Um, het, het verhaal van één persoon zijn. Uh, het is denk ik belangrijk voor alle cardiologen... dat ze zich de verschillen die, die er zijn, dat ze die eigen maken... en ook in de praktijk gaan toepassen. En ik ben benieuwd hoe het zit met al die andere organen. Want daarin zijn man en vrouw natuurlijk ook anders. Nou ja, uh, vrouwen hebben bijvoorbeeld al geen prostaat... en mannen hebben geen uterus, dus... Uh, verschillend genoeg. Verschillig genoeg. Blijft u uh, nog even bij ons, want uh, we gaan naar de luisteraarsvraag. Ik wil nog even zeggen dat woensdag 24 oktober... het uh, u ook te zien bent, Angela Maas... in de Labyrinth televisie aflevering De Vergeten Seksen. Zometeen gaan we het hebben over de genetische oorzaken... van verstandelijke handicaps, maar eerst de luisteraarsvraag. Iedere week kunt u bij Labyrint een vraag stellen... iets waar u mee rondloopt, vpro.nl. Hendri Last uit Meppel, goedenavond. Goedenavond. Wat is uw vraag? Mijn vraag is, hoe kan het dat het hart uit zichzelf begint te kloppen? Dat is een, uh, is een goede vraag. Heeft u zelf een vermoeden? Nou, eigenlijk misschien uh, ja. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat, het, uh, dat God het uh, mens geschapen heeft... Dus dat, uh, nou ja, dat God daarachter zit, zeg maar, die heeft het geschapen. Maar ik denk ook dat er misschien wel een uitleg is... in de hartspier die die trekkende beweging maakt. Dus u wilt eigenlijk weten hoe God dat dan precies gedaan heeft met die hartspier? Ja, ja. klopt. Oké, okay, Angela Maas, uh, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan, de Radboud, aan het Radboud-MC. Uh, ja. Ja, hoe doet, hoe doet de hartspier dat? Waarom gaat die eigenlijk kloppen? Waarom zit het zo in die spier om meteen te gaan bonzen? Nou, ik vind het eigenlijk toch wel een prachtige vraag en ook wel relevante vraag. Uh, kijk, de hartspier uh, is een spier, maar we hebben natuurlijk meer spieren. Hè, ook in onze benen, in onze armen. Uh, die, die, die pompen niet. Hè. Uh, wat je eigenlijk ziet in, uh, in de ontwikkeling, embryonale ontwikkeling uh, van een mens... is dat uh, de verschillende cellen zich steeds meer gaan specialiseren. En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment ook hartspiercellen ontstaan. En iedere individuele hartspiercel heeft eigenlijk de eigenschap om uh, samen te trekken. En dat is ook prachtig als je ziet hoe hartspiercellen ook gemaakt kunnen worden in het lab. Uh, dat die hartspiercellen echt ook op individueel niveau dat die de eigenschap hebben, dus de eiwitten die aan elkaar gekoppeld zijn... in die hartspiercellen, dat die de eigenschap hebben om samen te trekken. Dus die zijn als het ware zo gecodeerd dat ze intrinsiek dat kunnen doen. Elk celletje, elk celletje ja. op zichzelf heeft al een klopneiging. Ja. Elk celletje heeft een klopneiging. En uh, omdat dat natuurlijk... Uh, als al die hartspiercellen... in hun eigen tempo zouden kloppen... dan zou natuurlijk die hele coördinatie zou zoek zijn. Dus dat is waarschijnlijk ook de reden... dat er een soort uh, coördinatie aangegeven is. Er is een soort elektrisch geleidingssysteem... wat dat eigenlijk als het ware... van nature een beetje coördineert. Omdat het anders absolute chaos zou zijn. En uh, zou het hart niet in een mooi tempo uh, alle weefsels die we hebben van, bloed, van vers bloed kunnen voorzien. Meneer Last, ja. Is dat een antwoord op uw vraag dat het, dat het uh, echt in die cellen zit? Gedeeltelijk. Wat ik nog wel benieuwd naar ben is ook voor uh, zeg maar in dit geval de wetenschap de, en zoals mevrouw zeg maar cardiologen uh, zien ze daar ook zeg maar het, het wonderlijke in. Of... Ziet u het wonderlijke? Wat dat wonder dan ook mogen zijn, hè? Uh -huh. Nou ja. Ik, natuurlijk ben je beroepsmatig ben je altijd gefascineerd door de hartspier. En ook de, uh, hoe ook het hart in moeilijke omstandigheden toch vaak weer uh, zelf de kracht heeft om, om moeilijke situaties te overwinnen. Al is het natuurlijk uiteindelijk zo dat de levensduur van een hartspier toch beperkt is uh, ja, dat, dat is onvermijdelijk zo. Maar wonderlijk is het zeker of uh, God er nou achter zat... of Allah of Boeddha of toeval of evolutie. Het blijft een wonderlijk ding, het, uh, het hart. Henry Last was de vraaggesteller, dank u wel. Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan het Radboud... UMC, hoe moet je het eigenlijk zeggen? Sint Radboud. U, u, -MC MC. Radboud. Dank u, wel. u mag dus ook een vraag stellen als u ergens mee rondloopt... via Facebook of via labyrinthradio. @vpro .nl. Geen vraag is ons te gek. We gaan naar Borneo. De afgelopen twee weken besteden we al aandacht aan de grootschalige expeditie van Naturalis en het Maleisische Saba Parks. Onderzoekers verzamelden op en rond de beroemde Kinabalu Berg duizenden beestjes en planten. En dat allemaal om de evolutionaire geschiedenis van de berg wat beter te begrijpen. Verslaggever Laura Stek mocht mee met de biologen deze week in de rivier met onderzoeker Harry Smit op zoek naar kleine beestjes. Harry Smit staat met zijn schoenen in het water van de Mahua-rivier. Er staan een uh, ijzeren staaf in de grond met een PVC-buis eromheen. En daar hang ik de slang van een uh, grondwaterpomp in. En uh, Zo pomp ik uh, grondwater op. Nou, dat kun je alleen als er uh, genoeg ruimte uh, tussen de kiezeltjes zit. Als er bijvoorbeeld een rivier erg zandig is, dan zijn die ruimte heel klein en dan uh, zul je ook niks vinden. En bovendien doet de pomp het dan in de meeste gevallen niet... omdat uh, het zand uh, de slang uh, blokkeert. Harry heeft dit in tientallen landen gedaan. Van Botswana tot Nieuw-Guinea tot Thailand tot Irak. Dus hij weet precies waar hij moet zoeken... en hoe hij zijn pomp in de bank moet slaan. En de pomp die gaat door een uh, ellemeier waar het water in uh, terechtkomt. En dat water gooi ik vervolgens door mijn net. En dan kijk ik of er uh, in zitten. We zijn op zoek naar de watermeid. Een piepklein beestje dat alleen Harry met zijn blote oog kan zien. We liggen nu enigszins oncomfortabel op de rotsen om in een witte bak met water naar watermijten te zoeken van een halve millimeter. Je nou, ziet heel weinig materiaal, maar ik ga toch even kijken of er uh, toch een enkele meid tussen zit. Even mijn bril pakken. Er moet toch wel een leesbril bij het pas komen. Ja, ik ben ook al wat ouder. De grote vraag aan Harry is... waarom toch dat bewegende zandkorreltje... als je ook naar vogels, vlinders of orchideeën kan kijken? Wat is er interessant aan de waterbijt? Uh, ze hebben een hele ingewikkelde levenscyclus. Uh, de vrouwtjes die leggen eieren, daar komen larven uit. En die larven die gaan op zoek naar een gastheer waarop ze parasiteren. Dat zijn in de meeste gevallen waterinsecten. Dat kunnen libellen zijn, waterkevers, waterwansen. En in de meeste gevallen zijn het uh, muggen. Nou, als, dan de, dan gaan dus in feite, als ze op libellen zitten, gaan ze het water uit. Als de libel weer terugkomt uh, naar het water, dan uh, laten de larven zich vallen. En via een aantal stadia en ruststadia wordt het uiteindelijk weer een volwassen watermeid. Dat is één aspect. Daarnaast zijn het uh, goede indicatoren voor de waterkwaliteit. Zodra een beek uh, iets wat uh, meer uh, vervuild is of uh, te voedselrijk is geworden, dan zijn de watermeiden als eerste uh, vertrokken. Hier, daar gaat hij. Voor de zekerheid maar even meenemen. Moet toch thuis onder de microscoop kijken wat het is. Voor mij was dat volstrekt onzichtbaar. Ja, het was heel klein. Het zat een beetje aan de ondergrens van de, de grootte van watermijten. Naast de kwaliteit van water kan de meid ook iets zeggen over de geografie van vroeger tijden. In Australië vind je soorten die hebben een uh, zogenaamde Gondwana verspreiding... Het oude Gondwana, dat omvat Australië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en nog een aantal andere landen. En dat kun je terugzien in de verspreiding van watermijten op de wereld. Zeg maar de drift van de continenten kun je in de verspreiding van de watermijten terugvinden. Je hebt geslachten, die vind je alleen maar in die zuidelijke continenten. Ik zal even kijken of er aan deze kant nog wat zit. Dit hele kleine, heel traag, Ik beweegt een beetje zwarte of het rode nee, puntje? Nee, dat het een beetje bruinig. Kijken. Ik ben niet erg geslaagd als watermuitenassistent. Voor mij blijven het stipjes. Maar onder de microscoop schijnen die korreltjes... opeens in wonderbaarlijk ingewikkelde beestjes te transformeren. Net als de spinnen hebben ze vier paar poten. Het zijn dus uh, geen insecten. Ja, verder is er een enorme variatie in uh, vormenrijkdom, in kleur. Ze worden dus tot uh, met de spinnen en de hooiwagens en de teken. Tot een groep van spinachtigen. Het zijn ook venijnige beestjes, hè? Ja, het zijn roofdieren, maar dan in het klein natuurlijk. Ze hebben een, steek, een steeksnuit, die noemen we met een mooi woord geliceer. Daarmee doorboren ze de huid van de insect en vervolgens zuigen ze hem leeg. Dus als wij heel klein waren, dan zouden we geen watermeid willen tegenkomen? Nee, ik denk niet dat het op menselijk niveau bekeken liefertjes zijn, maar ja, zo werkt het eenmaal. Zo werkt het eenmaal in de natuur. Harry's doel is om de verspreiding en de soortenrijkdom van de watermijt in kaart te brengen. Daarom reist hij de hele wereld af op zoek naar nieuwe soorten. En Borneo is een walhalla. Eigenlijk uh, is het grondwater op uh, watermijten nog vrij weinig onderzocht. Op Borneo is sowieso helemaal nog niks, of vrijwel nog niks op watermijten onderzocht. En in grondwater kun je dus niet alleen nieuwe soorten vinden, maar de kans op nieuwe geslachten is ook uh, vrij groot. Heb je tot nu toe al een nieuwe soort gevonden? Nou, dat kan ik nog niet zeggen op Bonio, maar uh, de kans is zeer aannemelijk dat ik uh, redelijk wat nieuwe soorten heb. Maar het leukste is eigenlijk als je ook uh, nieuwe geslachten of uh, genera, zoals wij dat noemen, hebt. Maar dat kan ik pas zien als ik thuis ben en dan kan ik ze onder de microscoop bekijken. En thuisgekomen bleek Harry Smit inderdaad verschillende nieuwe soorten uit de beek te hebben gevist. U hoorde een bijdrage van Laura Stek. Volgende week gaat Laura mee op zoek naar stiloogvliegjes. Ouders worden vaak totaal overvallen als ze een kind krijgen met een verstandelijke handicap. Nooit iets gemerkt in de familie, niks vreemds gedaan tijdens de zwangerschap. Dus de vraag is, waar komt in hemelsnaam die handicap ineens vandaan? Geneticus Joris Veldman, welkom. Hij publiceerde vorige week in het wetenschappelijk tijdschrift Nature... over een nieuwe techniek waarmee in steeds meer gevallen op het gen nauwkeurig vast te stellen is... wat de oorzaak is van zo'n handicap... Laten we eerst eens beginnen, meneer Veldman, met, met hoe het vroeger ging. Er komt een kind um, ter aarde en, en ze merken dat het een verstandelijke handicap heeft. Uh, wat voor circus ga je dan in als, als ouder? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dan kom je vaak bij, uh, bij heel veel verschillende specialismes in het ziekenhuis terecht. De kinderarts die kijkt naar je, er worden hersenscans gedaan, er worden vaak huidbiopten genomen om spieronderzoek te doen. Uh, er werden eigenlijk heel veel genetische testen werden er al gedaan. die op allerlei niveaus proberen te kijken wat er aan de hand is. En ja, helaas moesten we tegen de meerderheid van de ouders zeggen. we hebben eigenlijk geen idee wat er aan de hand is. We kunnen u geen goed advies geven op dit moment. En ja, dat is natuurlijk een, een vreselijk lastige situatie. Dus je weet niet of het kind verstandelijk gehandicapt is. Uh, je weet ook niet hoe het zou komen. Je weet ook niet wat het precies is. Nou, vaak begint het dat kinderen zich niet goed ontwikkelen. En dan is inderdaad de vraag van hoe ernstig wordt dit? Wat is er aan de hand? En dat is inderdaad, dan kan er maar heel weinig advies gegeven worden... door mijn, mijn klinische collega's. En uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Patiënten kunnen vaak last hebben van bepaalde complicaties. Kunnen uh, epileptische aanvallen krijgen. Of andere zaken waar je eigenlijk ja, graag advies over wilt hebben... van Kun je misschien medicijn uh, al tegen gaan gebruiken. En uh, op het moment dat je het niet weet. Dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk heel weinig advies geven. Jullie nieuwe techniek. Uh, jullie kijken naar de genen. Hoe gaat het? Het is nu nog een beetje in de kinderschoenen. Maar zo'n genetest als het volmaakt is. Hoe, hoe, hoe werkt het dan? Ja, nou, dat is echt een... Uh, wat dat betreft echt een, een revolutie die gaande is in ons vakgebied. We kunnen inderdaad, nu voor het eerst kunnen we alle genen in ons DNA, dat zijn er ongeveer 20.000... die kunnen we in één keer uh, lezen. Dus we halen eigenlijk, ik moet je voorstellen... we nemen wat bloed af van een, van een patiënt isoleren daar het DNA uit. Dat gaat vrij snel. En dan wordt dat DNA in stukjes geknipt. En eigenlijk ja, met een chemisch proces wordt dat voorbereid... en dan komt het in de machine te liggen. En dan lezen wij razendsnel ja, die miljoenen fragmentjes uh, af van het DNA. En dan vervolgens gaan we in de computer al die stukjes weer aan elkaar zetten... en proberen we te bekijken wat er aan de hand is... hoeveel ja, verschillende uh, variaties er op, ge op genetisch niveau zijn tussen eigenlijk de, de, de patiënt die we voor ons hebben... en eigenlijk wat wij dan het referentiegenoom noemen. Dus de, zeg maar de, de standaard mens of de standaard uh, genenpakket. En dan zie je dat we uh, allemaal heel erg ver, uh, verschillen. Dus als je naar mijn DNA kijkt... dan zie je bijvoorbeeld ook al ongeveer 20.000 uh, variaties in de genen. Uh, maar goed, dat hoeft dus niet meteen een ziekte te veroorzaken. En dat zie je dus ook bij, bij kinderen met verstandelijke handicap. En de, ja, de uitdaging is dus om te gaan kijken... Welk, waar is die ene ja, speld in de hooiberg... die eigenlijk de, de, de oorzaak is van de aandoening. We gaan luisteren naar, uh, een, naar de ouders van een van die kinderen. Uh, gescreend tijdens jullie onderzoek. Het gaat over de zesjarige Stan en zijn moeder, Kim Goeree... vertelt over haar ervaringen. We hebben drie kinderen. Een meisje van acht, Lin, Stan van zes. En nog een meisje van vier, Jill. De meisjes, daar is niets meer aan de hand. Nee. En Stan heeft een verstandelijk handicap. Een meervoudige handicap. Wat is het voor kind, Stan? Ja, hij is echt heel blij. Ja, het is echt een heel leuk. Ja, hij is lastig, maar hij is wel heel blij en heel gelukkig. En uh, ja, hij doet het gewoon heel goed. Wat kan hij allemaal? Um, hij schuift op zijn billen door de kamer, dus hij kan wel zichzelf voorbewegen. Hij kan staan met hulp en hij kan ook twee, drie passen lopen met hulp. Verder zit hij volledig in de rolstoel. En verstandelijk zit hij echt al wel een hele poos rond de leeftijd van anderhalf, twee. Ja, en dat is niet heel veel. Heb je een foto van hem? Ja. Dat heb ik. Het is een mooi jongetje, hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. Zo zou je ook niet zeggen dat hij zo eenvoudig gehandicapt is. Aan zijn gezicht zie je verder eigenlijk helemaal niks. En hoe was dat toen hij geboren werd? Um, ja, wij hadden wel zelf uh, het gevoel dat er iets niet helemaal goed was, maar er was meer een onderbuikgevoel dan dat we dat echt konden onderbouwen. Dus de artsen hadden dat eigenlijk helemaal niet. Alleen ja, dat eerste jaar, hij ontwikkelde zich gewoon heel erg langzaam. Ging niet lopen, niet kruipen, niet rollen. Ja, en dan gaan de alarmbellen op een gegeven moment wel af. En toen was hij 15 maanden en ik was zwanger van de jongste. Nou, en toen in het ziekenhuis bleek ook wel dat het gewoon echt niet goed was met hem. Op de MRI was te zien dat zijn hersenen dusdanig slecht ontwikkeld waren... dat hij daar ook een verstandelijke handicap aan over zou houden. Alleen wat hij precies had, ja, daar wist niemand. Dat het hebben van zo'n kind is één ding en dat heb je op een gegeven moment geaccepteerd en dat is goed. Maar niet weten wat hij heeft en wat er nog komt. En dat je niet kunt googlen en dat je geen specialist kunt bellen en dat er nergens een boek is. Dat maakt echt heel onrustig. Ik heb me daar dus ook ja, eigenlijk toch wel vijf jaar lang echt in vastgebeten dat ik dacht het moet en zal boven tafel. heb ik altijd gezegd, ik rust niet voor het er is. En ook voor de toekomst, voor hetzelfde geld krijg je wel... is het iets waarbij ze gewoon maar een beperkte levensduur hebben. Dan weet ik dat liever nu, dan kan ik nu naar Euro Disney. Terwijl ik nu denk, ja, daar ga ik niet heen, wat heeft hij eraan? Maar dat had ik dan wel gedaan. En als je dat niet weet en ineens is zo'n kind weg... ja, dat is, ik vind dat, ja, daar gaat niet. Dat krijg ik er niet in. Want jullie hebben uiteindelijk dus besloten om stand te laten screenen bij het onderzoek bij uh, Joris Veldman. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kwamen jullie daar aan? Ja, het was heel moeilijk. Ze hebben eerst natuurlijk al geheel bloedbeeld gedaan en urinebeeld en alles. Ja, eigenlijk was alles, altijd alles goed. Maar ondertussen was hij wel zoals hij was. En toen kwam een van de klinische genetica met dit onderzoek. En die zei, ja, ik denk dat je daar toch wel een reële kans hebt. Ze gaan er zoveel afwijkingen af, dat je het misschien wel kunt vinden. Nou, en toen hebben we eigenlijk gelijk gezegd, nou, dan doen we dat. En dan doe je dat onderzoek? Um, heb je lang op de uitslag moeten wachten? Um, volgens mij hebben wij al met al bijna anderhalf, twee jaar op de uitslag moeten wachten. En dat is lang. En op een gegeven moment belden ze dan van ja, we willen een belafspraak. Er is toch echt iets gevonden. Is er een naam voor? Het heeft geen naam, het heeft een code. Hij heeft het A-H-R-G-E-F-9. Um, en ja, daar heeft hij een DNA-mutatie in. Wat is de oorzaak nu uiteindelijk? Dat hebben ze kunnen vaststellen. Ja. Ik ben drager van dezelfde uh, genafwijking, alleen niet ziek, zeg maar. Maar ik draag het wel en ik geef het dus ook door. Ik heb 50% kans op zo'n kind, blijkt dus nu. Uh, mijn, mijn moeder, het wordt doorgegeven in de vrouwelijke lijn... en mijn moeder is geen drager, dus het is bij mij ontstaan. En ik heb dus twee dochters, dus die hebben allebei kans om drager te zijn. Dus die zullen we straks, als ze ouder zijn, daarop laten testen. En dan hebben ze een keuze die wij niet gehad hebben. Want als een van de twee of beide drager zijn, ja, dan kunnen ze via... IVF en dergelijke zorgen dat zij niet zo'n kind als stand hoeven krijgen. En jullie hebben rust? En wij hebben rust. Ja, het scheelt heel veel ziekenhuisbezoeken. En ja, je hebt gewoon rust. Ja, dat is echt. Onzekerheid is veel erger dan zekerheid, welke zekerheid dan ook. Zei Kim Goeree over haar zesjarige zoon uh, Stan. Een reportage van Annemieke Smit, uh, Joris Veldman. Nu duurt, duurt het dus nog anderhalf jaar. D dat wordt sneller. Ja, ik kan het misschien wel even uitleggen. Je moet je goed voorstellen dat wij twee jaar geleden zijn begonnen... om eigenlijk deze nieuwe techniek voor het eerst in ons onderzoek toe te passen. En uh, ja, dat, dat, leverde, hè, dat, dat duurde nog vrij lang. En uh, eigenlijk de stap die we nu gemaakt hebben de afgelopen jaren... is om deze techniek nu echt als diagnostische methode te gaan toepassen. Daar zijn we de eerste mee in de wereld. En uh, ja, dat willen we nu natuurlijk veel sneller... als ook als eerste test gaan gebruiken... bij, bij patiënten met verstandelijke handicap. Maar u... inderdaad, in dit geval is het dus heeft het nog langer geduurd. U bent geneticus. U ziet gewoon welke genen er zijn... die, die verantwoordelijk kunnen zijn voor de handicap. Kunt u dan ook iets zeggen uh, over bijvoorbeeld de verwachting... voor zo'n patiënt, zoals, zoals die moeder graag wil weten? Ja. Nou, kijk, het is inderdaad heel belangrijk om te realiseren... dat verstandelijke handicap is een hele heterogene aandoening is. Dus op het moment dat je gewoon zegt verstandelijke handicap... dan weet je dat niet. Maar op het moment dat we nu eigenlijk subgroepen daarin kunnen herkennen. Dus zeggen van op genetisch niveau zeggen we van... Hé, dit zijn patiënten die helemaal dat type mutatie Als we die patiënten dan gaan volgen in de tijd... dan weten we natuurlijk veel meer bij toekomstige kinderen... met zo'n afwijking ja, wat, wat, wat de levensverwachting is. Maar met name natuurlijk ook van wat, wat kunnen we doen... wat zijn mogelijkheden, mogelijke complicaties die we kunnen voorkomen. En dat is natuurlijk het belang van dit, van dit onderzoek. Leidt zo'n gen ook altijd tot de aandoening? Je, je doet een genetest en dan zie je... oh, hij heeft uh, dat merkwaardige gen. Wil dat dan ook meteen zeggen dat hij de aandoening heeft? Nee, Het is goed dat je die vraag stelt. Want het is inderdaad nog niet zo makkelijk. We zijn nu voor het eerst in staat om al die, al die genen te lezen. En nu, nu staan we inderdaad voor die, voor die opgave van hoe. Wat, ja, probeer maar eens al die variatie in je DNA te interpreteren. en te zeggen: Nou, dit is nu de oorzaak. En dan blijkt het inderdaad vaak toch niet zo, zo zwart-wit te zijn. Dus soms is het zo dat inderdaad een, iemand heeft ook de, de, dezelfde. Een, een vader heeft dezelfde variatie als, als de zoon. En de vader heeft eigenlijk. heeft bijvoorbeeld maar een, een, ja, een milde verstandelijke handicap. of heeft eigenlijk nergens last van. terwijl de zoon dat wel heeft. Dus wat dat betreft moeten we nog ongelooflijk veel leren over, over zeg maar de, de genen en hun gevolgen. Maar het is wel zo dat we al, al, al steeds meer leren daarover. En inderdaad, in dit geval konden we wel heel duidelijk zeggen... Ja, dit is de oorzaak van de aandoeningen bij, bij Stan. In dit geval uh, bleek de moeder dat gen al uh, bij zich te dragen. Er zijn ook gevallen waar, waar het, gen, het verantwoordelijke gen ineens zomaar opduikt... Ja, nou ja, je moet je voorstellen, het, het gen, hè, zoals je het erover zegt, dat hebben we allemaal, dat heeft iedereen. Maar inderdaad, de mutatie in het DNA, is op zo'n in zo'n gen die de, die de ziekte veroorzaakt, die kan inderdaad, uh, ja, spontaan uh, noemen we dat dan uh, ontstaan. En dat is eigenlijk een groot deel van waar ik mijn onderzoek op richt. Want dat was inderdaad iets wat wij twee jaar geleden voor het eerst ontdekten. Dat, dat eigenlijk bij de aanleg van de zaadcellen met name, maar ook bij de eicellen, dat er ja, eigenlijk, moet je voorstellen dat die zes miljard bouwstenen van het DNA... die moeten dan gekopieerd worden in die zaadcellen en die eicellen. Ja, daar ontstaan ongeveer 100 kopieerfoutjes. En dat zijn eigenlijk dan als het ware, ja dat worden dan natuurlijk... dat worden de DNA-code van het hele nageslag van alle cellen van, van het kind. En als inderdaad op de verkeerde plek in zo'n gen dan een foutje ontstaat... dan heb je inderdaad een probleem. En dat betekent dat als je naar het DNA van de ouders kijkt... en je vergelijkt dat met het DNA van het kind... en dat doen we ook bij deze test... dan zie je eigenlijk in de ouders niks... en zie je in het kind zie je die ene fout die de, die de oorzaak is van de aandoening. Dus het zijn vaak nieuwe mutaties die, die zorgen voor een verstandelijke handicap. Precies, ja. Dat is een heel belangrijke ja, bevinding die ook weer pas gedaan kon worden... sinds we eigenlijk al die genen kunnen lezen... en dat dus vergelijken tussen de verschillende generaties. Bart Fauser was hier onlangs de gast. Voortplantingsgeneeskundige in Utrecht. Die waarschuwde omdat oudere vaders vaker mutaties in hun zaad hebben. Klopt. Ja, dat is onderzoek wat uh, recent ook uh, nog goed gepubliceerd is... Uh, in, in Nature door een, uh, een groep uit IJsland... waarbij inderdaad bleek dat uh, een, een, een vader of uh, een man op, op 30-jarige leeftijd... die geeft ongeveer 30 uh, nieuwe foutjes in zijn DNA door... en op 60-jarige leeftijd zijn dat al 60 geworden. Dus dat betekent inderdaad dat je, als je ouder wordt... Ja, geef je meer foutjes in je DNA door... Je moet je dat ook wel weer een beetje relativeren. Dat betekent niet dat je in één keer meteen enorm hogere kans hebt... op verstandelijke handicap. Dan gaat het risico van ongeveer 1% naar ongeveer 2%. Nu weten we dus uh, veel eerder welke genen er um, bezig zijn geweest. En dus met andere woorden ook waar die verstandelijke handicap vandaan komt. Komt daarmee ook een, een oplossing dichterbij? Want, want wat gaat dit voor de praktijk betekenen? Ja. Ja, dat is inderdaad belangrijk. Hè? Want naast het, het, het, zeg maar de informatie die je geeft over de erfelijkheid... willen we natuurlijk het liefst inderdaad voor al deze uh, patiënten een, een, een, een therapie hebben. nou, Dat zal heel lastig zijn. Dan moeten we heel realistisch zijn. Want het gaat natuurlijk inderdaad vaak al mis bij die eerste celdeling. Daar zit al, worden de organen soms niet helemaal goed aangelegd. Maar toch zie je nu, voor uh, eigenlijk en dat duurt vaak wel heel lang... maar als je op een gegeven moment kijkt bijvoorbeeld naar het fragiele X-syndroom... dat is een bepaalde vorm van verstandelijke handicap... daar komen nu het, uh, mogelijkheden voor therapie. En ook voor andere vormen van uh, specifieke genetische subtypes van verstandelijke handicap zien we wel ontwikkelingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we eerst gaan begrijpen... wat is er op genetisch niveau aan de hand. En dan kunnen we, maar dan moet je wel denken over, over hele lange termijn... echt 20, 30 jaar, kunnen we inderdaad wel denken... voor bepaalde vormen van verstandelijke handicap... voor een bepaalde vorm van therapie. Dan zal misschien niet het EQ van, van, van, van 50 of van 30 meteen naar 100 gaan... maar kan wel misschien tot verbeteringen leiden. En in ieder geval weet je wat het is... en kan je dus ook de ouders waarschuwen... misschien als ze in de familie zit om... Ja, bepaalde testen te doen. Bepaalde testen Absoluut. Doen. Dit is eigenlijk, bij mijn weten voor het eerst... dat de genetica echt de weg vindt naar de diagnose... Ziet u het zelf ook zo, dat, nou, dat dit een soort revolutie is? Ik ben absoluut uh, zeer enthousiast over de enorme ontwikkeling in mijn vakgebied. En uh, voor deze uh, zeg maar monogene aandoeningen, waar inderdaad vaak één mutatie in de DNA de oorzaak is... daar kunnen we nu inderdaad langzamerhand wat gaan bieden. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld ook al wel in erfelijke vormen van kanker... dat inderdaad al, al genetische testen belangrijk zijn, ook voor het bepalen van therapie. Dus het is natuurlijk zo dat de genetica, die, die ja, eigenlijk als het ware... gaat die steeds meer het ziekenhuis in... En ja, ik ben natuurlijk geneticus, maar ik denk dat, dat van heel erg belangrijk is... dat we inderdaad kunnen gaan zien. Van niet iemand heeft autisme of, of heeft diabetes, maar heeft een bepaald subtype. En daar moet je rekening mee houden. Dat kan weer tot specifieke ja, therapie of, of begrijping. Veel persoonlijker kan. ingrijpen, veel oh, eerder absolute. weten wat er is. Je zou ook al in de baarmoeder kunnen zien... welke uh, kwaaltjes iemand heeft of gaat krijgen. Ja, dat is weer een toekomstbeeld wat sommige mensen ook wel, natuurlijk ook wel angst bij hebben. Het, het punt is dat we op dit moment, uh, en ik denk dat het ook nog heel lang zo zou zijn... Dat moeten we, we hadden het er net al over, het is niet zo zwart-wit. Dus je kunt heel moeilijk even naar dat DNA kijken en zeggen zo wordt je kind. Uh, je hebt daar vaak, vaak juist eigenlijk al de, de aandoening bij nodig om iets te voorspellen. Dus een heleboel van onze DNA-variatie, daar weten we nog maar heel weinig van. Uh, maar voor bepaalde aandoeningen kun je inderdaad uiteindelijk wel inderdaad zelfs al het futale DNA gaan bekijken... en, en zaken misschien ja, uh, voorspellen... Het heeft iets engs, maar ook, ook iets moois. Absoluut, ja. Ik denk uh, dat we ons met name moeten richten op de, op de goede toepassingen. Ja. Dank u wel. Joris uh, Veldman, geneticus aan het UMC Sint Radboud, uh, hoorde u als laatste. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere afleveringen via de website w24.nl. Vragen of reacties via labyrintradio@vpro.nl. Volgende week zondag zijn we er weer, dezelfde tijd, dezelfde zender tussen 8 en 9 op Radio 1. En straks op deze zender het journaal, daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele mooie avond. Wilde Gansen steunt de bevolking in Benin bij het bestrijden van honger en armoede.